Geluidsfragment uit het college van Maarten van Rossum over Hitler. In de loop van de jaren 20 is het met de partij wel iets beter gegaan. Die is met name gereorganiseerd en dat had gunstige effecten. Maar in wat betreft de electorale effecten stelde die partij in feite nog steeds helemaal niets voor. De NSDAP was in de jaren 20 een splinterpartijtje. Een partijtje in de marge van de politiek van de Weimar Republiek. En ik denk dat we zonder enige overdrijving kunnen stellen dat als de economische crisis zich niet zou hebben voorgedaan... dan zou Adolf Hitler en zijn partijen een voetnoot in de geschiedenis zijn gebleven. De directe oorzaak van de komeetachtige opkomst van die partijen, van het enorme politieke succes van die partij... ...dat was de economische crisis... ...die je tot op zekere hoogte ook weer kunt herleiden tot de Eerste Wereldoorlog. Ik heb u vorige keer gezegd dat Adolf Hitler en zijn partij typische producten zijn... ...van de verwarring en de ellende van die oorlog... ...en dat geldt eigenlijk voor de economische crisis ook. In 1928, bij de verkiezingen van 1928... ...kreeg de NSDAP 2,8% van de stemmen. Kortom... Dat stelde totaal niets voor. Niemand kon op dat moment bevroeden dat die partij zo snel zou groeien in de jaren daarna. En dan begint die crisis dus in Amerika in oktober 1929. Dat is sowieso een beetje een symbolische maand zou je kunnen zeggen. Want in diezelfde maand, oktober 1929, overlijdt Gustav Strezeman, Die eigenlijk in de jaren 20 het symbool was geworden van een zeg maar acceptabel Duits nationalisme. Stresemann was een nationalist, maar hij begreep ook... dat Duitsland moest zoeken naar een redelijke plek in Europa. Hij had allerlei doelstellingen voor Duitsland niet uit het oog verloren... maar daar kon men in Europa wel mee leven. Stresemann ging dood in oktober 29. wat een symbolisch moment. Bovendien, Duitsland werd eigenlijk heel snel en heel hard geraakt door de effecten van die economische crisis, doordat de Duitse economie in hoge mate afhankelijk was van korte termijn kredieten die door de Amerikanen waren verstrekt. En als gevolg van die crisis, niet waar, trokken de Amerikanen die korte termijn kredieten in... met alle mogelijke effecten voor de Duitse economie. En dan zien we dat de NSDAP, die begint als kool te groeien. Het was natuurlijk een partij die nooit enige macht had uitgeoefend. Het was een partij zonder geschiedenis. En partijen zonder geschiedenis, zoals u weet, kunnen alles aan iedereen beloven.